Het geluk van Nederlanders is redelijk stabiel, dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Verenigde Naties. Nederland staat net als vorig jaar op de zesde plek op de ranglijst van de gelukkigste landen ter wereld. De Finnen zijn volgens de VN het allergelukkigst. Een Europese commissie wil dat Slowakije samenwerkt met Europol om de moord op journalist Jan Kutsjak en zijn vriendin op te lossen.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 Het weer, er staat een matige wind en het is droog. Vannacht kan het in het noorden vriezen. En de rest van het land worden 2 tot 4 graden. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen. Alleen in het noordoosten blijft het eh, droog. Het wordt 10 graden. Vrijdag kan sneeuw of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De la lumière boeit, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos <musique> propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zorg, jouw Jouw trouwe vijf. Ik blijf nog lang, er lief nog lang en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Wie ben, wie ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Later. Ja, een van de, de laatste uitvoeringen van Alderliefde met Ramses Shaffi. Ja, ik heb er altijd een zwak voor gehad en. Uh, zal ook altijd zo blijven. Je luistert naar het tweede uur van Heartbeats. Zie je Zandvoort, mijn naam is Willem Bruist. Moet zijn wat ik nooit geweest ben. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als het nergens anders kan en als ik?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 Oh, Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Ja, mag ik dan bij jou? Ook een heartbeat, dat is eigenlijk meer dan een heartbeat. Vaak is dat, een, uh, is dat gewoon een schreeuw. Want ja, Het lijkt wel of het er steeds uh, meer op gaat lijken... dat een hele hoop mensen toch alleen zijn. En Eigenlijk dat, ja, die willen die het helemaal niet. Een heleboel mensen grijpen ook terug naar het verleden. En, uh, ik zie het ook om me heen. Mensen, die, uh, mensen van een jaar of uh, ja, 35, 40. Die, die beginnen in één keer over. over ja, goh, weet, je nog, uh, weet je nog toen ik nog klein was. En ik denk ja maar daar ben je nog veel te jong voor. Voor al die mensen die dat uh, dus ook hebben. Wil ik graag volgende draaien.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 na dat circus genomen, brandweerman worden, was het doel van het leven. Die dromen zijn over, gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik. Was zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede, en het kwaad van de duivel. De klok aan de buurt. ging daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien. De zee was een slootje, een klomp was een bootje en de het was ook iets als de poes van mijn grootje, de wereld was niet groter dan de vlogen van vader, Ik kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Precies wat hij bedoelt. Ik kom ook altijd thuis, knietjes kapot, gat in de kop. <laughs> ja, ach. Als we het hebben over hardbeats, nou daar kreeg mijn moeder hardbeats van hoor. Voor <clears throat> de mensen die later inschakelen, je luistert naar hardbeats. CfM Zandvoort, mijn naam is Willem Bruis, een hele goede avond.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, Frans Halsema. Een uh, heel apart nummer. Het is een, een, ja, een al oud nummer. En een hoop mensen zullen zeggen van ja. Het, uh, wat moet ik hier eigenlijk mee? Nou, je hoeft hier helemaal niks mee. Alleen maar luisteren, inademen en genieten. Dat geldt voor het volgende nummer. Voor iedereen die uh, onlangs of nog van plan is om een nieuwe start te maken. In wat dan ook. Maakt niet uit wat. Heel af en toe dan moet je eens een keer uh, even stilstaan. Omkijken en denken van ik ga het anders doen. Vandaag ben ik gaan lopen.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 Aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen. Omdat dat is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom en zijn dat het niet kon, zeg liever. Ga maar dat is leuk. Je doen. want kijk me lachen man, hier loop ik na. Vandaag ben ik gaan lopen act aan de munnik, ja dat is een nummer met een, een boodschap. Als je erover nadenkt en je twijfelt over iets.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 they got no, no, no, stay with me, oh, let's just breathe. Everything you did Manage you loves it. You tell all the boys no makes you feel good. Yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away oh.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 Streets. Why worry now? Het is een, uh, de track is 8 minuten 29 En uh, ja, ik heb daar nog wel wat platen erin zitten... waarvan ik denk van, nou ja, die moet ik echt nog draaien. Want die zijn speciaal aangevraagd. En uh, het is een hoop Nederlands eigenlijk vanavond. En ik vind het niet erg hoor, want ja, voor mij mag het. Vanmorgen vloggen ze nou.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 Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn.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 Dervende vogel, aangeschoten, meer van morgen.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. De steen van uh, Paul de Leeuw. Ja, die mocht natuurlijk ook niet ontbreken. En, uh, ja, zo heb ik wel meer van die nummers. Uh, die allemaal op het laatste moment worden aangevraagd. En ik probeer het echt allemaal tussen te prikken. En ja. de ene keer lukt het, de andere keer lukt het niet. Het moet ook op elkaar uh, ja, afgestemd zijn. De, de nummers die ik dus nu niet draai. Uh, dit wordt een vervolguitzending, want zoveel nummers heb ik wel. En ja, jullie doen het zelf. En. Uh, ik hoop dat het allemaal in de smaak valt. En voor degenen uh, die denken: van, waar luister ik naar, luister naar Heartbeats. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag.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 niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja.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 Houd een hart. De dames voor u hebben het alvast vast verschaft. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. I'm not Met de Puma's dan nemen we bij een afscheid van het tweede uur... tegen het laatste uur van Heartbeats. We gaan nu richting de klok van negen uh, uur. En dat betekent uh, ja, het einde alweer. Helaas, ja, het ging me heel erg snel, te snel. Ik had uh, meer nummers dan... Uh, uh, ja, tijd. Hm. En dan kun je zeggen van ja, dan plak je er toch een uurtje tegenaan. Maar ja, dan krijg ik productieproblemen uh, enzovoort, enzovoort. Dus er komt gewoon nog een deel, geval. Ik wil iedereen bedanken voor, uh, voor alle input en alle respons. Alle inzendingen. En alle reacties tijdens de uitzending. <laughs> ik, uh, ondanks dat het altijd wel een beetje een beladen uitzending is... Uh, vind ik het altijd uh, ja, wel erg fijn, natuurlijk. Want ondanks dit... Uh, er mag altijd gelachen worden en dat blijven we ook doen hebben in ieder geval kunnen luisteren naar de Beats van ZFM Zandvoort. Ik hoop jullie snel weer te zien. Mijn naam is Willem Bruist. En ik wens jullie allemaal een fijne avond.